8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u meer over de aanval... vanochtend op het paleis van president Karzai in Kabul. En we vragen aan het CNV hoe zij de gesprekken vandaag ingaan... over die pensioenplannen. Wordt het bijpraten of toch onderhandelen? Eerst nu het NOS-journaal. Hier is Dorf Megens. Miljarden euro's aan opgepot geld moeten terug de economie in. Dat zegt PvdA-leider Samson.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 Maar dat het hem gaat om het landsbelang. Dat is volgens hem dan ook de reden dat zijn zoon het nu overneemt. Gisteren meldde tv-zender Al Jazeera al op basis van bronnen dat de EMIR zou aftreden. Bij de Belastingdienst zijn zeker 10.000 bezwaarschriften ingediend tegen de crisisheffing voor topsalarissen. Volgens nieuwsuur is de heffing opgelegd aan 18.000 bedrijven en organisaties.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 Adviseert de gemeente om een kindpakket samen te stellen met onder meer bonnen voor kleding of een sportles? Lessen voor een basis-SEM-diploma, een bibliotheekpasje, vouchers voor een stel zomer- of winterkleren, toegang tot lokaal openbaar vervoer. Dat zou gewoon heel goed zijn, zodat kinderen rechtstreeks vooral hun basisbehoeften voorzien kunnen worden. De Laard vindt dat er geen geld voor ouders in moet zitten, omdat die het huishoudboekje ermee aanvullen.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 De Amerikaanse schrijver Richard Matheson is overleden. Hij schreef tientallen horror- en science-fiction-verhalen... waaronder I Am Legend in de jaren 50. Het verhaal over een zombievirus werd drie keer verfilmd. Matheson schreef ook het verhaal Duel... over een strijd op de weg tussen een automobilist en een vrachtwagen. Steven Spielberg gebruikte het verhaal voor een van zijn eerste films. Richard Matheson was 87.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 Verkeersinformatie bij de AWB Wijnand Zwaan, gaat het al beter op de A13? Ja, dat is zeker het geval, want de rijstroken zijn uh, daar weer vrij. Uh, ochtendspits valt sowieso uh, niet echt tegen. Uh, in totaal maar 50 kilometer fieden. De meeste rond Amsterdam en een paar in het zuiden van het land. Uitzondering was die A13 van Den Haag naar Rotterdam, want daar was dus een ongeluk. Tussen Knoop en Ipenburg. en de afrit Berkel reis Rode nog 10 kilometer. Maar zoals gezegd, de rijstroken zijn weer vrij. Voorzitter van CNV spreken we zo dadelijk over pensioenpremies en pensioenopbouw.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 Check abu.nl. Sluit nu een zekerheidspakket van Nationale Nederlanden af en maak ook kans op een jaar gratis parkeren. Wie ondersteunt mijn moeder na een ziekenhuisopname? Seniorservice.nl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 NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. U hoort zo onze verslaggever tussen de instrumenten in de muziekwinkel. En het kabinet kwam er gisteren niet uit met de Kamer over de opbouw van de pensioenen. Dat leidde tot een onverwachte wending. Wij uh, willen kijken of we met sociale partners om tafel kunnen zitten. Staatssecretaris Wekers van Financiën wil weer gaan onderhandelen met de sociale partners. Maar valt er wel wat te onderhandelen? Nou, dat gaan we gewoon meteen vragen aan de voorzitter van CNV, Jaap Smit. Meneer Smit, welkom in onze uitzending. Goedemorgen. Valt er wat te onderhandelen? Dat gaan we zien, hè, met welke vraag de staatssecretaris naar ons toe komt... en welke ruimte er is. Wij hebben van onze kant aangegeven dat uh, het budget dat er nu ligt... Uh, ons niet verder helpt dan een opbouwpercentage wat wij te laag vinden... en dat, wat met name jonge mensen treft. Ja, en dat gaat dan om het opbouwpercentage waarbij... Uh, werknemers belastingvrij kunnen sparen. Ja. Dat zou verlaagd worden volgens dit kabinet... naar 1,75 procent. Ja. Dat was 2,15. En u zit daar een beetje tussenin, hè? Uh, wij hebben gezegd van... Hores, uh, uh, wil je nog een beetje een goed pensioen kunnen opbouwen... dan moet je op een minimaal percentage van 2 procent komen. Kijk, het gaat het, uh, uh, het kabinet erom omdat ze inkomstenbelasting kunnen heffen. En hoe groter dat percentage is... dat je belastingvrij kunt sparen voor je pensioen... hoe minder belasting daar geheven wordt. Dus daar wil het kabinet uh, in terug. En wij zeggen ja... Er moet wel iets overblijven, met name voor jongere generaties... om een volwaardig pensioen te kunnen opbouwen. En, dat, ja. en dan moet je niet verder zakken dan die 2%. Nee, maar daar is dan wel geld voor nodig natuurlijk. Want het, nodig, het kabinet ja, dat hoopt zo rond 2017 3 miljard euro binnen te halen op ja, deze manier. Waar ja. heeft u geld gevonden, meneer Smit? Ik heb zelf geen geld gevonden. Maar we kunnen wel met elkaar nadenken over... Het mes kan aan twee kanten snijden als het opbouwpercentage iets, iets hoger wordt... tot 2%, maar uiteindelijk lager dan het aanvankelijk is... Dan vindt de premieval uh, uh, komt er komt er geld vrij, dus dat geld weer de economie inbrengt. En mensen brengt, dan kan, het, kan de overheid daar weer inkomstenbelasting over heffen. Dus dat is een van de mogelijke denkrichtingen. Uh, maar goed, daar zal vandaag over gesproken moeten worden. En ook om te kijken welke ruimte het kabinet erin biedt. Ja, maar goed, uh, dat had het kabinet zelf ook al wel bedacht, dat er dan meer belasting binnen zou komen. Ja. Het kabinet ja, het kan wel wat lager, want die jongeren moeten sowieso langer gaan werken. Dus kunnen ze ook langer sparen. Hebben ze daar geen punt? Nou ja, dat zit wel wat in. Vandaar dat we ook zeggen van je kunt wel iets naar beneden uh, tot die 2%. Uh, maar als het heel veel lager wordt, ja, dan uh, wordt het echt een enorme toer om een volwaardig pensioen op te bouwen. En dan moet je wel heel erg lang gaan werken. En het is al uitgerekend dat uh, met name jongeren uh, uiteindelijk gewoon echt een, een veel lager pensioen gaan opbouwen. Nou, ik, ik zeg steeds als vakbondsvoorzitter, ik wil niet anders dan met een verhaal thuis komen dat ik uh, met droge ogen aan mijn eigen kinderen van midden twintig kan vertellen. En hun generatiegenoten. En uh, dat is echt iets waar we ons sterk van moeten maken. Liggen de vakbonden en de werkgevers uh, op één lijn in deze? Ja, die liggen redelijk op één lijn. Ja, in dit punt hebben we ons überhaupt in het sociale akkoord redelijk uh, goed, nee, goed met elkaar kunnen vinden. Laat ik het woord redelijk maar weglaten. <laughs> uh, want dan gaat u vragen stellen waar er niet. Ja, zeker. Ja. Nee, dat zal ik dan niet vragen. Ja. Nee, maar goed, daar kunnen we elkaar wel in vinden. Dus het gaat met name om dat het beschikbare budget van die 250 miljoen. dat brengt ons nu niet verder dan die 1,85. En dat schiet niet op. Dus dan wilt u meer dan die 250 miljoen. Maar dat geld heeft het kabinet natuurlijk niet. Daar hebben we wel een voorstel voor gedaan. Ja. Die vrij, de vrijkomende premie gelden. Maar daar wil het kabinet niet aan. Maar we moeten maar eens kijken hoe ver we komen. Het is in ieder geval goed teken dat de staatssecretaris met ons om de tafel wil gaan zitten. We zullen zien waar we terechtkomen. Staatssecretaris zei dat het resultaat niet gegarandeerd is. Hè? Van waar die voorzichtigheid denkt u? Nou ja, kijk, geen van ons allen wil ze vastzetten voordat je met elkaar om tafel gaat. Dus uh, ik geef ook geen enkele garantie de enige garantie die ik geef is dat wij bereid zijn om dat gesprek aan te gaan en te kijken of we een oplossing kunnen vinden. En dat doet de staatssecretaris van zijn kant, gelukkig ook. Mm. Ja. De staatssecretaris heeft u ook nodig, hè? In een later stadium als er gepraat moet gaan worden, misschien wel over nog meer bezuinigingen. Uh, het sociaal mag... akkoord. Ja, nou ja, het sociaal akkoord moet ze afblijven. Dat hebben ze zelf ook trouwens al gezegd. Dus vorige week zat ik met minister Asscher samen, die heeft me dat ook nog een keer bevestigd, uh, dat sociaal akkoord staat. Maar goed, het, we hebben elkaar überhaupt hartstikke hard nodig in deze tijd. Want het is gewoon uh, een hele lastige tijd. Dus uh, ik vind het verstandig dat het kabinet zegt, we gaan hier nog eens even over praten. Van ons mag verwacht worden dat wij uh, ook constructief aan tafel zitten. Want we kunnen er alleen maar op, op dit moment met elkaar uitkomen. En uh, daar, daar, uh, nou ja, dat is hard nodig. Ja. En u bent ook gevraagd, uh, bijvoorbeeld door de Partij van de Arbeidleider Samsom, om uit te gaan geven, meneer Smits. Ja, ja. ook u persoonlijk. Ja, heb maar, heb uh, ja oh, dat heb ik gedaan. Ja, heeft u iets gekocht? Ja. Iets duurs? Ja? Ja. Een auto? Ja. Ja? Ja, ja, ja zeker. Oh. Kijk eens aan. Wel een duurzame. En een bank ook nog. <laughs> u nou, zit. zit er warmtjes bij. Ja. U kunt dat nog doen. Zeg, uh, ja. Maar wat vindt u van zijn, zijn oproep uh, om uh, de burger te verleiden zijn geld uit te geven? Maar niet alleen de burger, ook de, de banken, de pensioenfondsen, om hun geld vrij te gaan maken? Nou, het, het sleutelwoord in deze crisis is, is vertrouwen. En dat vertrouwen, dat. Uh... Ja, dat, uh, als dat er niet is, dan houdt iedereen de hand op de knip uh, u zegt terecht van ik kan het, uh, ik, kan het uh, ik kan het kan het nog permitteren. Er zijn ook heel veel mensen die zich dat niet kunnen permitteren, laten we dat niet uit het oog verliezen. Maar het is wel zo dat op het moment dat je allemaal wat angstig naar de toekomst zit te kijken, ja, dan denk je jongens, ik, ik blijf op mijn geld zitten, ik ga het niet uitgeven, dan wordt het een zelfversterkend effect. En het is terecht, de premier heeft het al een keer gezegd. Daar heeft is een halve Nederland over overheen gekregen: van ga een auto kopen, of ga je geld uitgeven. Maar voor een deel is het natuurlijk wel waar dat als iedereen met zijn hand op de knip blijft zitten, dan, dan ja, dat geld moet, als het niet, niet in de economie gestopt wordt dan versterken we dat, uh, dat neer neerwaartse effect. Dus ja. ik kan me daar wel iets voor voorstellen. Alleen ja, dan moeten we ook wel perspectief geboden krijgen... door een kabinet dat met maatregelen komt... waarvan we denken van, hé, hey, daar kunnen we inderdaad ons vertrouwen op stellen. En tot nu toe uh, is, ontbreekt het daar voor een groot gedeelte ook aan. Goed. Meneer Smit, hartelijk dank. Tot uw dienst. Op weg naar Den Haag in de nieuwe auto. Ja, dat rijdt vast heel lekker. Wij gaan uh, naar Joost Vullings, die zit ook in Den Haag. Uh, Joost, pakken... Uh, Vox kwam er maar nog even bij in dat verhaal, interview met Samson. Um, hij geeft aan, geld moet weer gaan rollen. Nou, dat verhaal kennen we natuurlijk, hebben we eerder gehoord. We zeiden het al van Mark Rutte, maar Samson wil ons gaan verleiden, hè? Wat, wat, wat wil hij doen? Nou ja, dat klopt, want hij zegt van uh, het geld moet gaan rollen. En dan bedoelt hij mee de mensen die geld hebben, die moeten het laten, laten rollen. Dit gaat eigenlijk over het investeringspakket. De, uh, we weten dat het, uh, uh, het kabinet op zoek is naar 6 miljard aan bezuinigingen. Maar we hebben natuurlijk ook gehoord dat ze een investeringspakket willen samenstellen... En je hoort al een tijdje inderdaad bij de Partij van de Arbeid... wij willen geld dat er in de samenleving zit vrijmaken. Nou, In dit interview gaat uh, Diederik Samson daar iets meer concreet op in. Hij zegt eigenlijk, wij willen banken, woningbouwcorporaties, pensioenfondsen... maar ook particulieren dus verleiden om, uh, om meer geld te gaan uitgeven. Maar dan dus, uh, ja, waar het geld zit, daar moet het geld gaan rollen. Dat is het idee. Ja, en, en hoe dan? Kun je wat voorbeelden geven? Wat heeft hij in gedachten? Nou ja, hij zegt zelf van de uitwerking is, is, is aan het kabinet. Maar hij geeft ja, twee echt hele concrete voorbeelden. Uh, hij zegt, uh, nou bijvoorbeeld kunnen pensioenfondsen hypotheken gaan verstrekken. Ja. Uh, dan pompen ze natuurlijk daarmee ook weer geld in de economie. En, en, en dit is een heel klein voorbeeld, want ik denk niet dat dat heel veel mensen betreft. Hij heeft het over, over stamrecht BV's. Ik, ik neem aan dat jullie dat ook niet hebben. Uh, stel dat je nee. ooit een keer in je leven een enorme gouden handdruk hebt gehad van een paar tonnen. Je denkt helemaal als ik dat in één keer krijg, dan moet ik er heel veel belasting over betalen. Dan stop je dat in een stamrecht BV. Nou goed, en dan kan je het eventueel dus via nieuwe regelgeving fiscaal aantrekkelijk maken dat mensen dat geld uh, gaan laten rollen. Dus dat, dat is het idee. Wat, wat ik ook nog wel eens in het PvdA-kring heb gehoord... maar wat hier niet genoemd is... is dat wij als land eigenlijk veel te weinig beroep doen op EU-subsidies. Dus wie weet moeten we ook nog eens een keer kijken naar de, de potten in Brussel... en daar meer uh, een beroep op doen. En al met al moet dat dus miljarden gaan losmaken. En dat wordt dus het investeringspakket van het kabinet, want als het kabinet zelf echt geld gaat uitgeven... en de economie gaan pompen, stel dat ze 4 miljard in de economie willen gaan pompen... dan moeten ze dat eerst eh, elders bezuinigen. Nou ja, dat doet weer pijn, dus dat schiet niet zo op. Dus al het geld wat verborgen zit in onze samenleving... dat moet worden losgemaakt, dat is het idee. Oké, okay. nou, uh, Rutte werd weggehond na zijn oproep om geld uit te gaan geven. Hoe zit dat met Zandstom? Loopt hij ook dat risico? Want we woorden net op zich, uh, Jaap Smit van CNV zeggen, ja, hij heeft natuurlijk wel gelijk. Ja, maar, maar Jaap Smit, wat hij ook zei, was heel terecht... het draait allemaal om vertrouwen. En als je dus maatregelen gaat nemen... moet je mensen dus echt over de streep trekken. We kennen natuurlijk al de maatregel dat op een, op een verbouwing... Dat, dat in plaats van het hoge in het lage btw-tarief valt nog dit jaar... Dat helpt natuurlijk wel. Er zullen echt wel een paar mensen zijn... die daardoor gaan verbouwen, maar nog niet massaal. Het is niet de redding uh, van, de, van, de, van de bouwsector. Dus kortom, het moeten wel echt hele goede maatregelen worden. Het zijn het, is, wordt het een pakket met halfzachte maatregelen... En, ja, en mensen vertrouwen het toch nog niet... dan zal het geld nog steeds blijven vastzitten. En dat is natuurlijk het, het risico dat Samson loopt... dat er straks een pakket ligt waarvan heel veel mensen zeggen... ja, maar goed, ik blijf gewoon op mijn geld zitten. En dan gebeurt er weer niks. Bijvoorbeeld, hij zegt, we moeten vrede sluiten... met de woningbouwcorporaties, dat moeten doen... Zijn. Nou ja, euh, minister van Wonen, Stef Blok... heeft echt enorm ruzie gemaakt met de woningbouwcorporaties. Dus dat vredesluiten met die woningbouwcorporaties... Ja, dat zie ik nog niet zo heel snel gebeuren. Laat staan dat ze hun geld heel makkelijk laten rollen. Dus euh, er zitten een aantal aannames in die best wel riskant zijn. Oké, okay, nou, over het idee dat erachter ligt... vindt u meer op onze website, en P van de opgepot, geld laten rollen. Joost Vullings, dank je. Gaan we nog maar eens kijken op de weg bij de AWB? Wijnant Zwaan. Ja, met deze ochtendspits gaan we geen geschiedenis schrijven. Het <lacht> gaat niet lukken. 40 <laughs> kilometer fietsen. Alles bij elkaar. In het zuiden van het land is het nu wel drukker. Op de A2 vanuit Maastricht. Er staat voor de afrit Valkenswaard. 5 kilometer. 17 minuten over 8 is het. We nemen u mee naar Kabul. Opnieuw een gewaagde terreuraanval <tus> in de Afghaanse hoofdstad. Het presidentieel paleis lag vanochtend onder vuur, vertelt correspondent Lucas Waagmeester.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 Suddenly we saw en and shots maybe t to van meters away from us, and suddenly there was fire all around us. We were left in the open. A lot of mijn my en and myself we were forced to run and take the very little cover that there was. Ook in de buurt is het CIA hoofdkwartier Dat werd beschoten met raketten. There was fire return from a building which has been the home of the CIA for the last 12 years, and we saw. ...at least two rocket propelled grenades used by the attackers... towards uh, the building that's been the home of the CIA. Ja, de Afghaanse troepen wisten de aanval uiteindelijk af te slaan. Waren het volgens de politie drie of vier terroristen en die zijn allemaal gedood... ...vertelt een verslaggever op CNN. The attack does seem to have been suppressed. Um, and the police are reporting uh, between three and four attackers dead. Um, and uh, everything seems to be all clear right now. Over verwarring is er nog over wie er achter de aanval zit. De Taliban eisen de verantwoordelijkheid op, deden ze via een sms aan journalisten. Ja, yeah, de Taliban sent a text message to journalists uh, claiming responsibility. Um, that said they also claimed an attack up in Badakshan, which hasn't even happened yet. Yeah. Ja, dat is wel apart. Ze hebben ook een andere aanslag opgeëist, die nog niet eens is gepleegd. Een Afghaanse regeringswoordvoerder laat via Twitter het sociale netwerk weten... dat de aanval is uitgevoerd door het hakani netwerk Dat is een andere terreurgroepering die wel banden heeft trouwens met de Taliban. En volgens onze correspondent Lucas Waagmeester is deze aanval geen alleenstaand incident. Het is volgens hem sowieso een hele heftige uh, zomer en voorjaar in Afghanistan. De laatste weken hebben we meer geweld gezien. Het hoge rechtssof hier in Kabul is aangevallen en hulporganisatie was het doelwit...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 Door de Taliban. Dat is onze correspondent Lucas Waagmeester vanuit Kaboel. U leest er ook meer over op onze website nos.nl. .no. Er worden steeds minder winkels waar u muziekinstrumenten kunt kopen. De oorzaak? De crisis. Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. En dan zitten blijven op de middelbare school, dat komt nogal eens voor. Jaarlijks doet 5% van de leerlingen een jaar over. Maar in de toekomst hoeft dat misschien helemaal niet meer. Deze week begint een proef met een zogenaamde zomerschool. 400 leerlingen gaan nog eens twee weken stevig blokken... in de hoop alsnog over te mogen. In Veghel is de hele ochtend al Marco B. Visser bij het Zwijzen College... is hij inmiddels nu waar de zomerschool zo dadelijk gaat beginnen. Ja, ja, er hangt hier ook al een beetje zo'n zomerse sfeer in het gebouw. Er is een aannemer gaten in de muur aan het boren. Dat zijn allemaal van die werkzaamheden die dan in die, in die zomervakantieweken gebeuren. Hè? Bijna geen leerling te bekennen. Uh, maar dan toch straks om negen uur komt hier nog een clubje van 24 leerlingen... om er nog eens even stevig tegenaan te gaan. En uh, mevrouw Krijt heeft dat allemaal bedacht. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> of niet? Niet ja. helemaal alleen, ja. hè? Of wel? Niet helemaal alleen. We hebben gelukkig binnen CNV Onderwijs regelmatig van dat soort groepjes... die met elkaar gaan praten over en hoe kunnen wij het onderwijs nou uh, efficiënter, leuker en zo maken. En daar is ja. dit een, uh, een product van, een idee van. De discussie over zitten blijven in het voortgezet onderwijs is niet nieuw. Die komt uh, zo uh, om de zoveel tijd uh, weer terug. Maar iedereen die een beetje is onderlegd, die kent bijvoorbeeld uit de jaren zestig al het rapport van professor Doornbos. Opstaan tegen zitten blijven. Ja. Die had het over dat doubleren toch eigenlijk een onzinnige uh, gebeurtenis is. die eigenlijk alleen maar slecht is voor leerlingen. Ja, en daar is tegenwoordig nog helemaal niks in veranderd? Is het nou zo dat met die zomerschool, waar nu dus een proef mee gaat gebeuren... dat straks het zitten blijven helemaal voorbij is in het voortgezet onderwijs? Onze insteek van, van ons en de VO-raad is eigenlijk niet geweest om het helemaal af te schaffen. Want voor sommige leerlingen uh, kan het wel heel effectief zijn. Maar er zijn een heleboel leerlingen die uh, er niet beter van worden, inderdaad. Ik was vanmorgen bij Pien en haar vriendin Godi. Ze zijn allebei 16 jaar en uh, zij uh, zijn op een paar tienden uh, bij Engels en Wiskunde onder andere uh, niet, niet doorgekomen. Daar is het voor, zo'n zomerschool. Dat zijn nou typisch de voorbeelden die wij in ons hoofd hadden... toen wij dit idee bedachten, inderdaad. Ja. Kijk eens aan. Mevrouw de Vries, ja. kom er even bij. Hallo. Studiebegeleider. U vertelde mij vanmorgen... eigenlijk werkt die zomerschool nu al. Ja, dat klopt. Hoe dan? Wij, wij zijn eigenlijk uitgegaan binnen het twijfste college van 50 leerlingen. Vrijdag werd duidelijk dat er maar 24 overbleven. Dus er zijn al 26... Uh, doorgegaan naar het volgende schooljaar. En dat komt door de zomerschool? Of omdat die als een soort dreiging in de lucht hing? Wat ik heb begrepen zijn er een aantal leerlingen geweest... die bij het woord zomerschool al dachten... oh jee, er gaan twee weken van mijn zomerschool of, uh, vakantie af. Dus uh, gauw nog even het tandje erbij. En die zijn uh, alsnog overgegaan, ja. Is dat dan de zomerschool als dreigement? Ja, maar dat hadden we ook wel ingecalculeerd ja. van tevoren... <laughs> dat dat ook een effect zou zijn, zeker. Ja, ja. Dat, eigenlijk als je, dat je twee weken van je zomervakantie moet inleveren... is nog erger dan een heel schooljaar overdoen. Blijkbaar werkt dat bij leerlingen zo. We waren daarvoor gewaarschuwd... en we nemen dit ook zeker mee in de winst van de zomerschool. Dat is toch eigenlijk wat? Ja, dat is ook wat, maar het is wel goed dat het zo werkt. Dan uh, heeft het blijkbaar inderdaad effect. Ja. Um, een klein berekeningetje van het ministerie van Onderwijs. Ik bedoel, we moeten niet alles meteen in geld uitdrukken... maar een middelbare schoolleerling kost uh, bijna 7400 euro per jaar. Ja. Dat is de moeite waard? Dat is zeker de moeite waard om daarin te investeren... om het op een andere manier te doen. Dat is ja. zeker zo. Ja. Ja. Hoe gaat dat nou werken met die, met die zomerschool? Gaan ze gewoon weer blokken? Uh, het is de bedoeling dat ze twee weken lang iedere dag naar school toe gaan. Met wel tussenpozen en met pauzes erbij en zo. Ja. Maar heel er, bijna individueel les krijgen omdat het maar hele kleine groepjes zijn. Ja. En daarmee dus hun kennis op peil uh, brengen. Ja. En aan het eind van de periode sluiten ze het af met een toets. En afhankelijk daarvan moet blijken of ze toch overgaan. Ja. Nou, wij kijken uit over het bijna helemaal lege fietsenhok. Ja, ja zeker. En, ja. Maar ze gaan echt komen hè, straks, ze gaan de zomerscholers. Komen. Ik ga ervan uit, ze hebben een contract ondertekend. Nou, wij gaan hier wachten, dus ik, ik neem de presentielijst. Gaan we straks oh, even hier bij de ingang staan. Ja, maar ze hebben een contract ondertekend, dus ze moeten wel. Ze moeten wel. Dus, ze moeten wel, String. ja. ja Marco Visser. Ja. Moet ook nog twee weken door, anders moet je het hele volgende jaar weer vroeg opstaan. Ja, prima, Daar heb ik <laughs> geen moeite mee. Goed. Heel fijn te horen. U hoort hem straks weer bij de zomerschool. Vijf minuten voor half negen is het. Um, als u toevallig uw saxofoon wilt laten repareren... of uh, opeens behoefte heeft om een viool te kopen... dan moet u goed zaken zoeken naar een muziekwinkel. Want ze worden steeds schaarser. En ze hebben het zwaar. Want door de bezuinigingen van 200 miljoen op cultuur... worden zij indirect ook hard getroffen. Verslaggever Jeroen Schutijzer begaf zich... tussen de muziekinstrumenten bij Music All In...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 Volgens de meest recente cijfers van het hoofdbedrijfschap Detailhandel... gaven wij al met z'n allen in 2011 163 miljoen euro uit aan muziekinstrumenten. Dat is dan een tientje per hoofd van de bevolking. En na half negen hoort u meer over de reuzendoder uit België, Steve Darcy. Ik had nog niet van hem gehoord, maar dit zei hij gisteren. Comme un rêve qui se réalise. Magnifique. En wat hij deed, is tweevoudig Wimbledon-winnaar Rafael Nadal uit het toernooi slaan. Marcella Meska vertelt over hem.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 Het is half negen geweest. We gaan gauw naar Dorot Megens voor het NOS-journaal. Mensen moeten hun geld laten rollen, zegt PvdA-leider Samson in de Volkskrant. Miljarden euro's aan opgepot geld moeten terug de economie in... en het kabinet moet een plan maken om dat investeren te stimuleren, zegt Samson. PvdA en VVD zijn achter de schermen bezig met de onderhandelingen... voor 6 miljard aan bezuinigingen die nodig zijn... om aan de Europese begrotingsnormen te blijven voldoen. Dit voorjaar riep premier Rutte mensen al op om meer geld te spenderen. Bij de Belastingdienst zijn zeker 10.000 bezwaarschriften ingediend tegen de crisisheffing voor topsalarissen. Crisisheffing is een maatregel waardoor voor elke medewerker die meer dan anderhalve ton verdiende in 2012, de werkgever dit jaar 16% belasting moet afdragen. De bezwaarmakers zijn er vooral boos over dat de maatregel met terugwerkende kracht is ingevoerd. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een aanval van talibanstrijders op het presidentieel paleis afgeslagen. Er waren explosies en er is geschoten. Alle aanvallers zouden zijn gedood. Explosies bij het paleis waren kort voordat de Afghaanse president Karzai er een persconferentie zou geven. Het is onduidelijk of hij toen in het paleis was. De Emir van Qatar draagt de macht over aan zijn zoon. Op de nationale televisie zei hij dat het tijd is voor een nieuwe generatie. Sheikh Hamad is 61, sinds 1995 aan de macht. Zijn oudste zoon heeft afstand gedaan van zijn aanspraak op de troon... en daarom volgt zijn tweede zoon Sheikh Tamim hem op. Die is 33. In Qatar is abdicatie ongebruikelijk. Gewoonlijk wordt de emir opgevolgd na zijn dood. En gemeenten moeten meer aandacht hebben voor kinderen die opgroeien in armoede, zegt kinderombudsman Mark Dullaert... In een onderzoek dat hij aanbiedt aan staatssecretaris Kleinsma. Eén op de negen kinderen groeit volgens Dullaert op in armoede. Hij adviseert gemeenten om een kindpakket samen te stellen. Met onder meer bonnen voor kleding of een sportles. Dat zijn de hoofdpunten. Het Weerbericht van Weerplaza.nl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 De wind blijft uit het westen tot noordwesten waaien, dus warmer wordt het niet. Opnieuw 16 tot 18 graden. Donderdag en vrijdag neemt de wisselvalligheid weer toe. Het is maar wat je zomer noemt. Stelt de ochtendspits wel iets voor, mijn antwoord? Nee, het is een hele bescheiden ochtendspits met wel een paar dagelijkse files rond Amsterdam en enkele rond Rotterdam. En op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar staat tussen de Afrit Oosterbeek en Knoop in Waterberg, 4 kilometer fieden. Er is daar een aanrijding geweest, de linkerrijnstrook is dicht. De Emir van Qatar doet iets wat niemand had verwacht. Namelijk de macht overdragen aan zijn zoon Sander van Horen. Hoort u zo dadelijk over de achtergronden. En Roland Stekelbeurt hoort u over een applicatie... die je gemaakte foto binnen een paar seconden ook weer vernietigt. Vroeger werd u zo wakker. Of zo. Vanaf nu?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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Open Engelse tenniskampioenschappen op Wimbledon gaan dag twee in. En het toernooi moet het verder doen, zonder Rafael Nadal. Marcella Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat was me wat uh, gisteren. Niemand had nog ooit gehoord van uh, Steve Darcy. Nou ja, jij wel natuurlijk. Wat kun je over hem vertellen? Ja, het is een uh, technisch zeer begaafde speler. Uh, nummer 135 van de wereld. Een jongen die normaal gesproken Challenger-toernooi speelt. Een wat kleinere toernooi. Hij is 29 jaar. En belangrijk feit, wat ik nog niet zoveel heb gelezen. Hij is drie weken geleden vader geworden. Vlak na het toernooi van Roland Garros, toen hij daar uitgeschakeld werd. Ging naar huis, werd vader. En ja, dat is dan toch denk ik een hele belangrijke fase in je leven. En dat heeft hem ja, denk ik toch ook wat extra's gegeven. Want hij speelde wel de wedstrijd van zijn leven. En daarbij moeten we zeggen, het is een hele goede grastennisser. Dat bewees hij vorig jaar bij de Olympische Spelen. Dat werd ook op Wimbledon gespeeld. Speelde hij op het centercourt tegen een van de favorieten, Thomas Berdy. Toch ook geen kleine man op gras. En dat won hij. Dus hij kan erg goed spelen op gras. Dat bewees hij. En ja, als we dan naar Nadal kijken, moeten we wel eerlijk zijn. Nadal heeft last van zijn knieën. Hij zegt wel na afloop, nee hoor, uh, ik praat niet over mijn knieën. Alle respect voor Darcy, hij heeft goed gespeeld. Maar Nadal was echt geen schim van de Nadal die in Parijs nog zijn achtste historische zege haalde. Want ja, het bewegen op gras is toch anders. De ballen blijven laag. Nadal moet dus veel lager in de knieën zitten. Je kunt niet glijden. Dus dat stoppen, dat remmen, dat wenden, dat keren, dat is heel pijnlijk voor hem. En het is met name die rechterknie, ja, waarmee hij vorig jaar zeven maanden uit de running is geweest, die hem problemen oplevert. En uh, nu dus opnieuw. Dus wat dat betreft um, ja, vrees ik toch wel een beetje voor de toekomst. En, en als je dan zegt, van, goh, kan Nadal ooit weer op de eerste positie terechtkomen? Ja, als die niet 100% fit is, dan kan dat gewoon niet. Als die alleen maar op gravel wil spelen en, en veel meer gaat spelen... en ja, Gras nauwelijks uh, meer gaat spelen... of Hardcourt een, een ander programma maakt... Ja, dan zien we hem echt niet meer op de eerste positie terugkomen. Hm. Dus... Een hele grote verrassing, een aderlating voor het toernooi van, van Wimbledon. Maar ja, vooral voor, voor Nadal, hoe gaat het met hem verder? En, en dat is natuurlijk wel heel treurig. Ja, ja dat is het zeker. En, en eventjes voor mijn uh, begrip, dat heeft dan te maken met... je zei het al, op gas zijn de bewegingen wat korter, wat, wat meer geremd. En, en op Greffel zou hij dan minder pijn hebben? Want dan glijdt hij wat meer door? Of hoe ja, kijk... Zien? Gravel uh, is natuurlijk de ondergrond waar je prachtig het gravel kunt gebruiken... om te bewegen. Je, je kan meters glijden. En ja, de man die dat het beste doet is Rafael Nadal. Mm. He, uh, dan, dan staat er minder stress op die knie. En uh, ja, op hardcourt, maar ook op gras... Uh, moet je dus dat remmen in die hoeken uh, diep door je knieën... Nou, dan komt je lichaamskracht wel tot acht keer toe... op dat gewricht van die knie te staan. Uh. Uh. En uh, ja, kennelijk kan hij die pijn niet goed verdragen. En is het ook nog steeds niet helemaal weg. En dat is zorgelijk. Goed, naar de Nederlanders. Robin Haas Kiki Bertens zijn eruit. Vandaag de bakker, Rus, Krajček en Seisling op de baan uh, voor hun eerste ronde partij. Uh, wie maken er kans? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik denk uh, Igor Sijsling nog wel de meeste kans. Hij speelt tegen een qualifier, Alex Kuznetsov, Amerikaan. Um, en um, ja, Seisling heeft natuurlijk geen beste voorbereiding gehad. Was ziek in Rosmalen, moest opgeven. Maar... Positief is dat hij gisteren even met Novak Djokovic heeft getraind... en een setje heeft kunnen spelen. Dus in ieder geval zijn tegenstander vandaag een stuk minder. Dus um, Zeisling wat dat betreft op papier de beste loting. Krejcik het zwaarst tegen de nummer 6 van de wereld... de Chinese Nali, Grand Slam-kampioene. De bakker tegen een, uh, ja, een zeer uh, geroutineerde Amerikaan, James Blake... die weliswaar aan het eind van zijn carrière is... maar toch ook graag op gras speelt. Alles of niets, dus... Ja, je komt ook niet in je ritme. Dat is niet fijn voor de bakker, denk ik, om tegen te spelen. En dan Hans Karus, ja, daar weet je het gewoon niet. Die zit in een moeilijke fase. Die speelt tegen een Russin, Op zich niet een hele zware tegenstandster. Dus wellicht de mogelijkheid om ook eens uh, een rondje te winnen. Maar vier Nederlanders dus in actie. Dus het wordt een, een heel druk dagje voor alle journalisten. En uh, ja, we beginnen met drie van de vier om, uh, om half één uh, onze ja. tijd. Dus uh, wat dat betreft uh, een, een volle dag.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 Like the whole. Janse was dat. Met Golden. We gaan naar Qatar. 61-jarige emir van de steenrijke staat Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani is teruggetreden. Maakt hij hier vanochtend bekend in een televisietoespraak. We dat de Arabische is en de EMI wordt opgevolgd door zijn zoon Sheikh Tamim. Midden-Oosten correspondent Sander van Hoeren. Um, hij is pas 61. Je zou ja. zeggen, kan nog even doorwerken. Tot 65 misschien, 67, wie weet. Waarom treedt hij ja. nu al af?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 Ja, hij is wel degene die Qatar heeft grootgemaakt. Hij heeft zijn vader afgezet, uh, maar dat gebeurde met brede instemming. En sindsdien heeft hij het land vernieuwd. Hij heeft Doha natuurlijk opgebouwd. Die stad met die skyline die uh, heel veel mensen wel kennen van Al Jazeera. Nog zo'n icoon wat hij in het leven heeft geroepen. En hij heeft uh, vooral ook op uh, diplomatiek gebied heeft hij heel veel betekend. Qatar is een naam die je in de diplomatie van het Midden-Oosten... maar ook van Afrika heel vaak uh, ziet opduiken... En dat is vreemd voor zo'n klein landje. Nou, dat komt natuurlijk door die enorme hoeveelheid olie en vooral gasdollars die daar in de grond zitten. Maar dat komt vooral ook door zijn energie en uh, de visie die hij had met het land, zeg maar. Hmm, nou wordt de 33-jarige kroonprins Sheikh Tamim, maar zo zijn ze al de nieuwe emir. 33 jaar, hè? Ja, dat is uh, best jong. Hij, maar hij ziet, is niet jong. eens de oudste. Hè? Hoe, hoe zit dat? Nee, de oudste die heeft afstand gedaan van de troon... die heeft gezegd dat hij er geen zin in heeft. En deze zoon die komt wel uit een lijn van de familie die heel erg actief is. Er zit ook uh, zijn zus bijvoorbeeld. Uh, is heel erg actief op het culturele gebied in Qatar. En uh, zij worden wel gezien als mensen die uh, Qatar mee hebben helpen... vernieuwen nu al. Want uh, meneer Tamim die is bijvoorbeeld betrokken bij uh, het uh, uh, WK-voetbal... wat in 2022 daar gehouden gaat worden. Hij is betrokken bij een uh, toekomstvisie om Qatar onafhankelijk te maken van al die olie- en gasinkomsten. Met andere woorden, hij is wel al betrokken bij Qatar intern... maar ja, extern, waar Qatar dus ook zo belangrijk in is, in de diplomatie. Ja, daar hebben we nog niet zoveel van deze jonge uh, Sheikh gehoord. Hmm. Kan zo'n jonge Sheikh, um, want dat is op zich wel natuurlijk een, een precair moment... Hè, waarop deze machtswisseling plaatsvindt... Um, in de regio, ja. In de regio, zo'n rol wel aan. Dat zal moeten blijken. Kijk, wat, wat, wat deze, uh, de vorige emir had was een ontzettend goede minister van buitenlandse zaken. Die man, die had een rolodex, werd wel gezegd... waar uh, de wereld nog aan kon tippen. En die gaat waarschijnlijk ook aftreden. Dus hij zal hele goede nieuwe mensen om zich heen moeten verzamelen. Dat doet hij de komende dagen. Maar de, uh, afscheidende, de, de aftredende emir die heeft in elk geval gezegd... het is tijd voor de jonge generatie om het bewind over te nemen. En hoe die het gaan doen, ja, zullen we toch echt moeten kijken... Dankjewel, Sander van Hoorn. Verkeersinformatie dan. Ochtendspit stelt al niet zoveel voor. En loopt het nu ook nog af, Wijnand Ja, het wordt ook nog eens minder. We hebben het idee dat er toch aardig mensen al op vakantie zijn... of in ieder geval vrij hebben. Want er gebeurt echt helemaal niets. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar is wel wat aan de hand. Er staat voor het Waterberg, 6 kilometer Fieden. Hink samen met een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Nou, dat is mooi. Twaalf minuten voor negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Veghel begint zo dadelijk om negen uur de zomerschool. Dat is een proef waaraan veertien scholen meedoen. Maar Robin Visser is in het Zwijzend College in Veghel. Vangt daar wat leerlingen op. Hoe gaat het met ze? Nou, hier Thomas en David die zijn er in ieder geval. Dus uh, ook lekker op tijd. Hè? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik, uh, ik, ik vraag even zo rond. Vanmorgen was ik bij Pien en Godi. Het wiskunde valt nogal, hoor ik nogal vaak. Jij ook, geloof ik, hè? Ja, ik ook. En ik mee. Wiskunde en economie. En jij? Ik wiskunde en Nederland. Ik hoorde dat jij uh, al een enorme inhaalslag hebt gemaakt. Ja, dat klopt. Vertel eens even. Nou, ik begon op het jaar met uh, vijf onvoldoen En nu nog maar twee en dan ben ik op twee tienen blijven zitten. Dus dat is... Uh... Ah, bijna. Ja, maar toen uh, kreeg ik het horen dat ik naar zomerschool mocht. En dat is wel, ja... Ja. Voor mij gunstig. Dat scheelt dan alweer een heel schooljaar. We zeiden het vanmorgen al even. Zo'n schooljaar kost per leerling eh, bijna 7500 euro. En de zomerschool, want ze hebben boter bij de vis... twee weken bij spijkeren, kost 1000 euro. Nou ja, tel uit je winst. Ja, je hoeft het zelf niet te betalen, hoor. Nee, dat klopt. Ja, voor mij scheelt het helemaal veel. Want ik mag, ik mag eigenlijk niet blijven zitten. Dus dan zou ik van school af moeten naar MBO. En dan na MBO-HAVO. Dus dat scheelt me twee jaar als ik dit haal. Ja. Kijk eens aan. Nou ja, goed. Dat is dus hartstikke, hartstikke fijn. Het zal niet... Ik had het er al even met mevrouw Krijt van CFV. Uh, jullie trekken deze kar, zeg maar. Het is een proef. Ja. Uh, het zal het, het zitten blijven niet helemaal uitroeien. Nee, zeker niet. Dat is ook zo'n streven niet. Inderdaad. Maar voor deze jongens hier... Uh, is het absoluut een grote winst. En als ik hoor dat het niet één jaar scheelt... maar misschien wel drie jaar in totaal... Is dat, ja. uh, is dat alleen maar nog beter natuurlijk. Hartstikke goed. Jongens, zullen we naar binnen gaan? Dan gaan we gewoon lekker eventjes stevig blokken. Ja? Hey. Hey, <lacht> oh, uh. Ja, dat kan die wel, Mark Robin Visser. Doe een beetje oppeppen. Dankjewel, Marco Robin. Enthousiasme, alom. En ook over uh, de videofunctie die de fotodienst Instagram deze week lanceerde, valt dat te constateren. In de eerste 24 uur werden er al 5 miljoen video's geüpload. Internet-expert Roland goedemorgen. Goedemorgen. Roland, wat is dat voor een videofunctie? Uh, uh, Instagram kennen we allemaal van de foto's. Nou, wat ja. ze hebben toegevoegd is dat je ook een video ermee kunt maken. Korte videofilmpjes van maximaal 15 seconden, die je dan gelijk weer kunt delen binnen je netwerk. En wat uh, Instagram kenmerkt voor de foto's, hè, toevoegen van die effecten. Uh, dat zit ook in de videofunctie. En inderdaad, al vrij zijn al heel populair. En uh, ja, het is eigenlijk uh, gewoon de volgende stap in het uh, vastleggen en delen van je hele leven hè, met foto's en uh, video's. Ja. Uh, nu was er al Vine, dat is de videodienst van Twitter. Uh, daar kun je ook korte filmpjes mee maken. Wat is nou het verschil? Uh, Twitter, de dienst daarvan Vine, is nog korter. Dus je mag daar maximaal zes seconden video's uploaden. Vergelijkbare functionaliteit. En Op Twitter werden natuurlijk ook al heel veel foto's gedeeld. Dus ook daar een, uh, een logische uh, volgende stap. Uh, werd ook heel snel populair. Zelfs populairder op een gegeven moment dan, dan Instagram met de foto's. Uh, maar er zijn er nog wel een paar uh, die concurreren. Uh, niet te vergeten, vooral uh, Snapchat. Misschien wel eens van gehoord, heel populair aan het worden onder jongeren in Nederland. Dat is een foto- en video applicatie die nadat je het hebt gestuurd, uh, de foto onmiddellijk weer vernietigt na een paar seconden. Oh, dat is handig voor en iemand als Emily wiener. Uh... En interessant, de want deze dienst haalde, <laughs> haalde gisteren een investering op van 60 miljoen dollar, maar liefst, om mm. de dienst verder uit te bouwen. Dus uh, ja, ook een veelbelovende applicatie. Ja, maar, maar ik, ik zit het een beetje te dollen met Anthony Weiner. Maar wat, wat is daar de functionaliteit van? Dat je dat je, het, je foto wil vernietigen? Nou, er zijn natuurlijk toch best veel zorgen inmiddels bij mensen die denken van ja, ik kan al die foto's wel uh, online zetten. Maar ja. wat gebeurt daarmee en wil ik daar over tien jaar als ik solliciteer nog mee geconfronteerd worden met alles wat ik online heb gezet uh, toen ik jong was. En um, ja, daar is deze applicatie eigenlijk uit geboren um, uh, en dus heel succesvol. Het is gewoon ook heel grappig, uh, dus je, je kunt zelf instellen hoe lang die foto op het scherm van iemand anders uh, te zien blijft. Um, er zitten ook wel een paar hele grote nadelen aan. Waar, waar ouders nu nog graag meekijken met hun kinderen. Wat ze doen is het bijvoorbeeld zo dat bij deze applicatie ja, het verdwijnt. Dus je hebt ook geen idee meer uh, wat er gebeurt. En mensen blijken juist weer de grenzen te gaan zoeken. Omdat ze toch denken dat ze niet bewaard blijven. Maar dat weet iedereen met een telefoon. Je kunt natuurlijk ook een screenshot maken van een foto op je scherm. Dus dan heb je hem toch weer. Oh ja. ja, je kunt het ook niet online zetten. Of ben ik nou ouder. Dat mens? kan ook, Marcel, ja. ja ik ja. zie ja. Lara heel Laker kritisch kijken. Dit. Wat, is, wat <laughs> zeg je nou? Ja, goed. Roland, ik, heb, ik hoorde <laughs> nog over de Memoto. Dat, dat lijkt me heel interessant. Ja, dan zijn is eigenlijk de volgende stappen in het delen van foto's. De Mijn moto is onderweg, komt binnenkort, uh, je kunt hem al bestellen. Uh, dat is een apparaatje, dat klik je op je revers. En die maakt gewoon elke seconde een foto van uh, wat er te zien is om je heen. En die uploadt die dan automatisch naar je social media uitingen. Zodat je echt je hele leven van seconde ja. tot seconde kan vastleggen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Misschien zou jij dat eens moeten proberen. Ja, dat, is, dat, lijkt me, dat lijkt me wel iets. En hoe zit het daar dan met de privacy? Uh... Vraag ik mij af, want dan nou, maak je gewoon van willekeurig je... iedereen ook beeld ja. natuurlijk, Roland. Ja, dat gebeurt. Dat is de discussie die alsmaar verder gaat natuurlijk ook met de Google Glass. Hè? Dat, die bril van Google waar je ook foto's mee kan maken zonder dat anderen het in de gaten hebben. Um, je ziet uh, over de hele breedte dat privacy zorgen uh, hier en daar ook wel een beetje... Um, ja, de groei van dit soort diensten begint te stoppen. Aan de andere kant, de jeugd vindt het allemaal uh, hartstikke leuk. En ik als oudere jongen dat trouwens ook, want ik uh, gebruik al die dingen gewoon. Goed. Nog even Microsoft. Zouden grote veranderingen op stapel staan bij het bedrijf? Wat, wat weet je daarover? Ja, ze is uitgelekt. Ze willen per 1 juli een grote reorganisatie gaan doorvoeren... onder leiding van de baas, Steve Ballmer. Ehm... Um, heeft eigenlijk te maken met de nieuwe focus... die bij Microsoft een tijdje geleden al aangekondigd is. Dus dat ze niet meer alleen op software willen focussen... maar de combinatie van apparaten, hardware en software. Dus de Xbox, net vernieuwd, de Xbox One en goede content erop. De service, hun, uh, uh, de tablet van Microsoft... samen met de besturingssystemen Microsoft 8. Dat is eigenlijk min of meer het kopiëren... van wat Apple natuurlijk al een hele tijd doet. Die combinatie van hardware en software. Omdat je het dan natuurlijk optimaal kan laten werken. Nou, wat er nu nodig blijkt te zijn intern bij Microsoft... is om de boel op te schudden in die richting... dat daar ook een grote reorganisatie gaat plaatsvinden. We zullen daar de komende dagen ongetwijfeld meer over horen. Nou, ze lijken de weg gevonden te hebben. Tenminste, dan. Als ik ze zo hoor. Dat gaan we even afwachten. Ja. Dat weet je nooit. <laughs> nee, weet het nee. maar nooit. Roland Stekelenburg met het laatste internetnieuws. Dankjewel je Roland. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Het rechtbank in Arnhem doet later vanochtend uitspraken in de zaak tussen de Deense wielrenner Michael Rasmussen en de Rabobank. Het parool blikt daar onder andere op de website op vooruit. Want wist de leiding van de rabo nou wel of niet dat Rasmussen zich in aanloop naar de Tour de France van 2007 anders had voorbereid en ergens anders dan naar buiten toe verteld werd? Rasmussen eist 5,6 miljoen euro trouwens, aan gederfde inkomsten van de Rabobank. Hoe zag 25 juni 1988 eruit? De dag dat Nederland Europees kampioenschap... Hoe zag die dag eruit voor verdediger Barry van Aarle? En met die vraag is NRC aan de slag gegaan op de website. Van Aarle wordt die dag wakker om acht uur eerder dan zijn kamergenoot Wim Kieft. En de avond daarvoor hebben de spelers hun coach, Rines Michels, als dank voor het toernooi een horloge gegeven die dat huilend aanneemt. Het shirt van Oranje vindt Van Aarle lelijk, maar hij maakte zich verder niet druk over. Het is het shirt van je land. Je mag het dragen en daarmee uit. President Barack Obama staat erom bekend... dat hij nog wel eens een uh, nootje wil zingen bij chique diners. Maar uh, zoals uh, nu hoorde u hem vermoedelijk nog nooit. People, I love you back. Oh, goodness. Oh, Some of a trip. Huh? Like the legend of the Phoenix. <laughs> All ends with beginnings. What keep the planet spinning... De maker van deze lipdub heeft uh, Fadi Salle, die Obama ook al is... I'm sexy and I know it, niet zingen. In het bijbehorende filmpje op YouTube. Prachtig is te zien dat de lipdubs bestaat uit allerlei... lukraak achter elkaar geplakte fragmenten uit toespraken van Obama... die af en toe zijn gemonteerd. Het lijkt alsof Obama een, uh, op een discofeestje staat in plaats van achter zijn eh uh, en hij heeft reden om tevreden te zijn. Obama heeft een overwinning behaald in de Amerikaanse politiek. Zijn immigratiewet is een stapje dichterbij gekomen. Dichterbij aanname. Daar hoort u zo dadelijk meer over van onze correspondent in Washington. Wessel de Jong. Na 9 uur blijft u luisteren. Het filmpje kunt u trouwens zien op Twitter via het La Radio.